Don't, don't talk with me Why you still love me? It's legit, you know what's a hit When the Neptune's on the doggy dog a spit You know he's in tune with the season Come in baby, tell me why you leaving Tell me if it's weed that you need If you wanna breathe, I got the best weed the scene. ain't nobody tripping VIP they can't get in If something go wrong, then you know we get the tripping it. Sure I don't fuck with me Los Angeles, where the helicopters got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing cars, you with your friend right, yeah. she ain't trying to bring over no men right, no. she, she ain't gotta be in the distance, she can get high all in sure an instant. don't fuck with me, are you still Have you ever flown a G5 from London to a Vita? You gotta have K-Town, you'll have Sundays with your key times. you'll see Venus and Serena in the Wimbledon Arena. Weg uh, uh, filteren, uh, weg ebben. Ja, Hans? Wie was dit? Uh, dit was uh, uh, die zanger. Pharrell ja, Williams, inderdaad. volgens mij. Dat uh... was het Pharrell Williams. Ja, we zitten Faren. hier maar. Uh, Jaap Kopen, nou, dat is een muziekkenner. Ah. Dus hij wist wie het was. Ja, Jaap weet Komt, het. He? Zeker, Pharrell, uh, hè? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, Heel goed, heel goed, jongen. Ger Loopman en uh, mijzelf, Hans maar We gaan het achtste uur in van ZFM. Race Radio. We in... uh, Race Radio, ja jongens. Robbo, is, eigenlijk uh... zitten we niet in Rabbo, want we zitten eigenlijk in de bibliotheek. Kunnen we kunnen zo een boek meenemen straks. Ja, maar, we, we kunnen uh, ook gaan ben lezen. Ben jij een belezen mens eigenlijk? Ik ben wel een belezen mens, ja. ja? Kinder... Wat heb jij gelezen Vooral dan? Kinderboeken, <laughs> die daar allemaal staan. Hans is eindredacteur van, van het uh, uh, uh, AD geweest. Dus dan moet je wel een klein ja, beetje ja, kunnen ja, lezen. Ja, een klein beetje wat gelezen. Ja? Uh, nou ja, maar we, maar we gaan het over de Formule 1 hebben natuurlijk. Want uh, <laughs> ons bereikte net het uh, harde nieuws dat uh, Daniel Ricciardo... Die er tijdens de laatste vrije training uitvloog in de Huguenolsbocht. Begin van de hunze Dat die naar het ziekenhuis is met... Uh, ja, ik weet niet of het een gebroken hond is, maar... Het zou kunnen zijn dat hij zijn hand zwaar geblesseerd heeft. Uh. Maar is het dan niet zo dat als dat zo is, dat hij niet kan rijden, dat Nick de Vries dan in zijn plaats komt? Ja, daar nou ja. gaan we het over hebben. Ja, oh, Oké, okay. nou ik wil wel vast opgooien. Ik wil wel vast op op Ik, weinig weinig van, ik dat mijn volgende zin uh, moet ik... ik denk, Ik gooi hem maar vast op. Ja, je gooit me, jij wil eigenlijk gewoon de primeur rijden. Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar, maar te is het nog lang niet zeker natuurlijk, maar mocht hij niet rijden, wat denken jullie, dan zou Nick de Vries. Nou, worden. ik denk eerder Liam Lawson, want die loopt daar nu rond. Dat denk en ik ook. Dat denk ik ja. eerder. Ja. want... Uh, ik zie niet uh, Nick de Vries daarin gaan stappen. Nee, oké, okay, die Lime is echt een, de, de, de reservecouder van... Ja, maar Robert. ze hebben een hele hoop keuzes. Hè. Je kan Robert Doornbos, je kan... Uh, uh, Olaf Mol. Olaf ja, Mol. Olaf Mol. <laughs> uh, ja, ja, Rob van Zomer is er ook. Duidelijk. Je kan ook auto rijden. Dit is een ja, nee, dus uh, ongeluk nog een keer. Ja. Ja. Oei. Maar het punt was dat hij zijn handen niet van het stuur... Kijk, hier Kijk, kan je we het zien? zien. Nee, dit is er die... Kijk eens, hij heeft zijn hand niet van het stuur, en dat moet je eigenlijk dus als je een impact hebt, dan moet je eigenlijk je handen van het stuur halen. Ik zei het nog, haal je handen en van het stuur. Waarom? Uh, ik had het met Thomas over. Waarom vliegt hij eruit, Thomas, hij keek niet goed ja. op de bocht volgens mij. Nou, ik denk dus dat hij naar die auto van uh, Piastri heeft ja, gekeken. Denk dus uh, dat denk ik ook. Was uh, zelfs het commentaar wat er gezegd werd, uh, is dat hij de gele vlag gemist had. Oh. oh, dat nou, dan... Ja, maar het is net op een stukje, want je zit net in die ronding van die ja, bocht. Precies. En het is een moment, en ik, ik denk dat het heel lastig is om de, op dat, op de, op dat op dat moment te kunnen zien. Nou, ze zitten daar natuurlijk ook heel hoog in die bocht, hè? Ze zitten hoog in die bocht en ja. uh, uiteindelijk uh, zie je die auto dan staan. Ja. En het is toch een soort van reactie. En, en, uh, ja. en maar goed, als, als motorrijder weet je dat je door de bocht heen moet blijven kijken. Ja. En als je maar één moment eventjes uh, afgeleid wordt door een auto die daar staat, ja, dan mis je het punt en dan... Uh, Kijk en de Piastri die, die heeft het helemaal niet handig gedaan, want die nee. ging gewoon... Uh, ja. maar. Nee, nee, maar die maakte gewoon een fout, hè? Die dat maakte een fout, fout. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, uh, we gaan het meemaken. Uh, dat wordt vervolgens druk het hele verhaal van uh, Daniel Ricciardo. Uh, laten we eerst maar eens een muziekje doen om een beetje bij te komen. Zullen we dat doen? Goed plan, voor, uh, Hans.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 Nou, dat is uh, geen uh, rommel. Nee, zeker. Wie was, nee, het het was? dit? Ja, Volgens mij ronde kort net aan. Dat de van Thomas. Nou, dat voelde je ook net aan. Je had het net over Daniel Ricciardo. Ja. Maar ik zag, we zagen net ook beelden dat hij dus werd uh, weggereden met een. Privéchauffeur naar het ziekenhuis. Ja. Maar ik zit me dan voor te stellen hoe dat dan gaat. Dan ja. komt zo'n man binnen. en dan gaat zo'n dokter vragen: van, Goh, uh, hoe, kan het, nou hoe kan het nou? Dan zegt hij: Ja, ik heb een bocht gemist. Ja, ja, nee, ja goed. zoiets. Ik had mijn handen op het stuur moeten halen, heel stom. Hey, uh, jongens, uh, Maar dan in eigenlijk... het Engels, hè? Ja, ja. Uh, uh, uh, ja, nee, uh, niet dat ze het, het Nederlands. Begrijpt begrijp <laughs> het helemaal niet. Hey boys, uh, this day. Nee, maar, ja. <laughs> nee we hebben uh, besloten om het laatste uur eventjes. een beetje terug te blikken... op wat er allemaal gebeurd is. Dus ik ga jou vragen. Uh, Jaap, hoe was jouw dag? Wat heb je allemaal gedaan? Mijn dag? Uh, nou, het is alleen in de begonnen met uh, de pers bijeenkomst ja, in bij het, het, het, Centerparks, uh, in het Hotel. Centerparks Hotel. Uh, waar wij in blijde afwachting waren van 1. David Monenburg, 2. Jan-Jaap de Kloet en 3. Jan Lammers. Zijn nou, al volgens mij zijn al geweest. ze al uh, gekomen. Ja. Dat ja. ja. En Ja. ja, wat, uh, wat heb ik gedaan? Uh, het was onderweg al, uh, al, al een belevenis. Want ik weet niet of jij, jij bent, en Ger ook, jullie zijn van de generatie van de jaren 70 en de grote spelshows en de spelquizzen. Ruiz, Willem ja, Ruiz. Ja, maar je had en vroeger had je ook nog zo'n spelprogramma van Fred Oster, waar ze die marmotten loslieten. Ja, dat en dat was ze uh, dan door, uh, door die gangetjes heen. Buiten nou, dat gevoel had ik wel een beetje. Oh, dat had ik wel een dat, beetje, Dat, dat, dat, dat gevoel ja. had ik. Ja. Maar ik hoorde dat je behoorlijk moe bent geworden, kan het? Ja, ja, ja. dat? Ja. Wat dat, heb dat, je, dat, je dat, gedaan, Jaap? Ja, uiteindelijk dus niet veel. Ja, ja, met een straatinterview. Een Ga je niet even lekker hier. Ja, ja. En jouw dag, hè? Hoe... Nou, ik zou je vertellen. Ik was met uh, Jaap natuurlijk bij vanochtend bij het, uh, ja, het, het Centerpark Center uh, uh, Media uh, gebeuren. Toen ben ik uh, een rondje gaan lopen. Nee, je bent zelfs op circuit geweest. Ja, ik ben later op het circuit geweest. Dus het was een, tegen een uur of één. Ben dus, je wel. er ook echt daadwerkelijk even op geweest? Ja, nee. Ja, ik had een kaart en ik zat op uh, de. Ik heb het niet bij me, nee. Ja, nou goed, nou, maar, maar, nee maar ik nee. zat in ieder geval uh, in één na laatste bocht. En, Aard, en, uh, dus, uh, bij de, de, de Koemerbocht. Ja, ja, je bon gaat de, de, bij, de, bij het Tunnel Oost in en dan oh, kom ja. je langs ja, het buitjesveld uh, en dan zet je je auto neer. En dan, uh, Hoe was de sfeer? De sfeer was uh, bijzonder gezellig. Wat zei je nou? Zet je je auto neer en ben je met de auto gegaan? Nee, met fiets. <laughs> oh, nou, oké. Een <laughs> <Strapauto. laughs> <laughs> Nou, het is wel waanzinnig geregeld hoor, want er staan, uh, ik geloof... Uh, <laughs> 3 uh, miljoen uh, fietsstallingen. En, ja. en, uh, het is echt fantastisch. Stonden die allemaal vol of niet? Nee, nee nog niet. Nog nee, nee, nee. Maar het is wel waanzinnig geregd. Ja, waanzinnig echt, ja, echt mooi. Ja. Met backfielopen. Ja. Uh, dus je komt op de. Uh, dan krijg je een muntje mee. En uh, dat muntje is uh, voor uh, het, het bekertje wat je krijgt. als je een, uh, als je een drankje neemt, okay. een biertje of whatever. En dan leef je dat muntje in. En dan hou je dan hou je, je glas. Uh, bijen, bijen okay. want die kan je dan nog een keer gebruiken. Maar dat dan is zo'n soort plastic glaasje? Jawel, maar dat, dat maakt niet uit, want je hoeft hem niet weg te gooien dan. Oh, ja. En dat doe je dan niet, want anders kost het een euro. Ja, dus als ja. dat de hele dag doorgaat, denk je ook, nou weet je wat ja. ik doe, ik hou het enige glas van, van, bij me. Dat begrijp ik, ja. Goed, goed, uh, goed streven. En ja. uh, ja. uh, buiten dat, uh, ja iedereen op de, op de tribune, jongen, die Was een sfeer, goeie die sfeer is zo een goeie het. Ja, en, en, en dit is nog maar de eerste dag. Ja, de eerste de, dag. De, de want eerste er waren wel, trainingen. Ik heb ook wel wat lege plekken gezien op de tribunes. Maar dit denk ja, dat die morgen denk en dat overmorgen... Dat soort, uh... Dat de plekken misschien al vergeven zijn. Dat zou en kunnen. Zijn, maar, en, en weet ik allemaal wat. En dat ze dan zeggen van, ja. op het allerlaatste moment, na, nou, En maar je, uh, vandaag was het natuurlijk de Jumbo, de Jumbo dag. Jumbo dag, ja, ja, ja, inderdaad. Dus er, volgend, volgend jaar niet meer trouwens, hè, nee, want nee, nee. 538 heb wel twee jaar bij getekend, heb ik gelezen. Ja, ja er zijn er nog, dus, uh, er is er zelfs nog één die bijgetekend had, maar dat. Ja, maar CM, CM Com, die, die stopt er ook mee, tenminste als naamgever. Meen je dat? Ja, dat ja. weet ik zeker, ja. Je meent het? Ja, dat uh, weet ik zeker. Want het is toch een uh, grote ja, het, nee, ze stoppen niet als sponsor, maar wel als naamgever. Dat dus het wordt over. weer gewoon een Zandvoort. Dat hoop ik, maar misschien ook weer een sponsor. Je weet het niet. Misschien het 55 Het zou kunnen. Ik weet het niet. Ja. Yeah. Ja. Hebben jullie die andere lezen nog een beetje gevolgd? Uh, nee. nee. Ik heb de Formule 2 heb ik uh, van huis heb even, wel gezien? Okay. wat... Uh, maar dat was een incidentrijke ja, training. Grepen, ja, dat heb ik wat rode vlaggen had heb ik gezien. Uh, gelezen, ja. En, en uh, uh, Richard Verschoren die uh, meedoet in dat veld. Uh, niet bij de eerste tien... De 13e werd hij zelfs. Ja, 13e. Ja, ja, ja, ja. En omdat er zoveel van die rode vlag situaties ja. waren en hij stond buiten die top 10, moest hij in het laatste stuk moest hij nog eventjes maar ik las wel dat de top 18 op 1 seconde van elkaar zit. Ja, dat zit dicht bij elkaar. Niet te geloven, zeg. Ja. Het is, uh, ja, 18 het wagens die op binnen seconde zitten, dat is wel leuk. En het is wel een uh, interessante klas, die Formule 2. Ja, zeker, zeker. En uh, morgen is sprintrace, begreep ik hem? Kort dat, over gaat, één, uh, met, dat gaat met de omgekeerde startvolgorde oh. uh, als het gaat van... Okay. Hm. Ben je tiende, sta je vooraan. Mm -hmm. En voor de grote hoofdrace is het precies zoals uh, de uitslag uh, van nee, vandaag. Uh, ja. lekker he, die Jaap dat hij jaapt het allemaal. Ja, daarom zit hij ook hier, Wij op. kunnen met Japan. Ja, absoluut ja. En dan is er nog iets, want ja. ze, ze moeten op zondag, ja. moeten ze echt vroeg op. Weet Heel je wat laat ze rijden? Nou, ik weet het niet. 10 uur is de hoofdrace. Je meent het? 10 uur is de hoofdrace van de Formule 2. Ja. Oh. Dat is ook wel erg vroeg hoor. We kunnen ja. het toch op de TV volgen? Nou, ze, ja. moeten, ze hebben natuurlijk twee uur nodig om dat hele orkest van André Rieu neer te ja, zetten. Ja, ja, daar hoor ik ook nog een verhaal over. Vertel. Over André Rieu. Uh, want er, er werd natuurlijk regen voorspeld. Ja. Maar de vraag is: gaat hij ook spelen? Want als uh, hij gaat spelen. Met regen? Dat vindt ze Stradivarius niet heel fijn, hoor. Neemt hij toch een ander ding? Ja, of ze moeten het overkappen. Ja, natuurlijk kunnen ze het overkappen met grote dingen. Jongen, ze zetten karretjes op Mars. denk je dat andere regio dan niet onder een paar blu kunnen zetten. Er wordt gefluisterd, Ger. Dus ik weet het niet. Fluisteren, dat moeten ze een keer meer. Stradivarius, dat is een duur ding. Ik denk ze daar wel iets op vinden, hoor. Zij denk het ook. En ze spelen alleen maar het Wilhelmus. Heeft je er iets van gehoord of niet? Nee, ze doen ook nog een wals. Een wals. Ja. Alles dus ze beginnen met een wals. En daarna krijgt Wilhelmers. gaat die, die, heide, Maar je moet die, die, nou. jij opletten wat er nog gaat. Ja, dan ja, dan. We zie je al die vlaggetjes weer op we de, gaat... de tribune. Dat denk ja, mooi, ik wel. ja. ja wat ja. zie jij Thomas. Ja mooi. Nou, maar goed. Ja, is dat ook dat is wel allemaal zondag. We krijgen eerst morgen nog. En wat we ook krijgen is muziek. Van onze onvolprezen technicus Thomas. Jij weet ook alles hè Hans. Nou ja ik weet dat Thomas heet. I thought I was surely falling apart Zegt Het is ermee ingefluisterd, door, door, uh, ook door Thomas. Oh, dat heb je net gevraagd. Sophie nee, in the Dark zeker, hè? Sophie de, in the Giants. Ja, ja goed. Hoe heet het nummer dan? De Purple Disco uitvoering, maar een titel: In the Dark. In de dark. dark. Wist je dat niet? Wist je dat niet eens? Ja, ja, zo, dat ja. dat verbaasd me dan. dit geweest man. Wereldwit. Wereld hey, jij bent een loper hè jij. Ik, wat bedoel je met een loper? Hardloper. Nee nee. Oh dat dacht ik. ik. Wel geweest. Ah. Oh maar zo'n circuiteren kun je er nu al voor in zijn, Nee, ja, gaat mij niet ja, Ik heb een, ik ge, een ge gescheurde meniscus. Echt waar? Ja, dan je krijg, je niet dan krijg ik maandag weer zo'n korte uh, zonnijets erin. Oh, oh ja, ja, inderdaad. En dan, uh, ja, dan gaat het weer een paar maanden. Dan kunnen ze dat niet uh, operatief? Ja, dat kunnen ze wel, maar behandelen. niet als je over de 50 bent. Je bent 48, wat ben je nou? Oh nee, je bent 69, zijn hè? Ja, dat is een lekker mensje. Maar ja, er komen 24 uh, maart volgend jaar er komen er weer 15.000 lopers, hè. Ja. En uh, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En we hebben een nieuwe co is er ook voor die circuitrunt, is je dat? Wie zijn dat? Björn Borg. En de onderbroeken? De onderbroeken. En de oh, goed. Nou, hij vroeger nou, nog wel vijf keer Wimbledon gewonnen, hè? Dus, uh, ja, ja. ja de, maar, de, maar toen had hij dan een onderbroeken. Nee, maar het ja. is, toen hij begon met onderbroeken volgens mij. Maar ja, hij ja, heeft ja. nu een running collection. Zo Meen dat je dat nou? Een uh, running collection. En hij wordt co-sponsor, dus misschien uh, komt hij hier nog in de stand. Hij zin, heeft die die het die beter gedaan dan die andere tennisers. Uh, Boris Becker bedoel Boris Becker. Ja. <laughs> nou, die ja. heeft alleen maar voor de rechter gestaan. Dat zeg ik. Ja, inderdaad. Hij heeft beter de onderbroeken gemaakt. maken. Ja, ja, ja. Hé joh, Jullie vonden vandaag niet echt. Het was niet. Uh, ik kreeg dat ik het wel drukker gezien had. Ja, nee, maar het begint. Het begint wel, hoor. In ja, het dorp ja. begint het wel een beetje te. te nou, gisteravond eigenlijk al te borrelen. Ja, ja. ja te borrelen. Ja, het was dus, niet uh... zo heel erg druk ook in het dorp gisteren. Gisteren. En het begon ja. laat. Het niet. begon pas om een uur half tien. Tien ja, uur. Dat klopt. En ik heb op het strand gegeten en uh, ik was om een korte elf terug. Ja, jij hebt gegeten met Jan Lammers en uh, um, ja. uh, Jos Verstappen, Jos Verstappen, he? inderdaad, ja. Er was een, uh, een Limburgse jongen die uh, uh, afscheid nam van de Limburger, of de uh, Limburgse Doppel, even die twee. Ja? Waar ik al uh, vroeger al mee samen heb, heb gewerkt. Ja? We waren bijvoorbeeld samen bij uh, de, de eerste race van uh, Jos Verstappen en die was in... Brazilië. Brazilië, heel goed. Heel goed, ja. Daar waren wij bij. Punten. En uh, het jaar later zijn we weer geweest. En toen zijn we in het graf van Eerd Senner geweest bijvoorbeeld. Nou, hij nam afscheid. Ivo, Ivo Opdenkamp. En iemand van de Nederlandse Sportbest... die had uh, zijn afscheid geregeld. En die had er ook mensen uitgenodigd. Nou ja, Jos Verstappen. Die kent hij natuurlijk als de beste. Ja. En uh, die, die uh, nam Raymond van Meulen mee. En uh, Jan Lammers was er. En, uh, en ik zat op een gegeven moment... En links naast mij zit uh, Jan Lammers en uh, recht tegenover mij zit uh, Jos Stappen. Dus je hebt lekker ja, lekker lullen. lunnen? Ja, lekker praatje Nee, dat was hartstikke leuk. We hebben mooie oude herinnering opgehaald, ja. dat was hartstikke leuk. Ja. En er waren een hoop jongens van de Telegraaf en weet ik het allemaal. Die... Was Koot -Dijkman, momenteel... Dijkman er ook? Ja, maar -Dijkman, -Dijkman, oh, ja? Ja, -Dijkman, ja, Dijkman was er ook. En uh, een aantal uh, jongens die, uh, die nu een uh, verslag doen, zeg maar. Uh... Okay, ja, dat naam. zal dan... Uh, naam, oh, uh, Kijk, er staat nu een uh, cameraploeg van oh, op, de voor ja, Oh, de Alte Ja, we zien daar... Annemarie Fokkens van uh, Play, die staat nu in de halterstrijding. Ja, en Frank Paap staat erachter, zie ik. Frank Paap, ja, ja. ja nee, hij nee, zal nee, er niet hij staat erachter. Die staat er niet en uh, links li staat de Richard Kerkman. Ja, en achter, dit is uh, Jos Baars. Jos Baars, en inderdaad. Marcel, en Marcel uh, Vergeest is dat. Nou, we hebben ze allemaal gespot, hoor. Ja. En Marcel Mesman met die bril, daarachter. Ja. Oh, ja. ja. ja. We, we kennen ze allemaal. Nou, we mooi, We kennen ze allemaal, ja. Ja, ja. ja, er staan er vijf en we kennen ze gewoon ja. allemaal. Dus zo zie je maar dat... Ja, maar het is gewoon een klein dorp, toch? Ja, het is één. Een klein dorp. Ja, dit, dit, dit, dit wordt niet door 70 miljoen mensen bekeken, hoor. Dit uh, gedeelte, nee, dat denk nee, ik niet. Maar nee. het zullen we dit via Play Polen ook niet zien, dan? Nee, ik nee, denk ja. ik niet. Denk het, niet nee. Nee. het zou kunnen, toch? Ja, het zou het kunnen. zeker kunnen, maar ja, je weet het niet. Nee, inderdaad. Maar het is. Uh, Kijk, het is om de hoek bij ons, hè? Ja, klopt. Het is, uh, ja, dus dat is voor de vieren. Het is team 4, het is voor vier. Ja, en Paul het ja, ja, ja, staat, staat, staat ook nog in beeld, Paul nou, Ik heb vanmorgen nog een gesprekje gehad met uh, Tim Koemans. Jullie ook wel bekend waarschijnlijk. Ja, dat, dat is een leuke actie en, uh, wat hij gedaan heeft. Ja, daar heb ik met hem over gesproken. Dat was vanmorgen op de radio. En, uh, hij heeft zijn racewagen, want hij rijdt voor uh, Racing Team Zandvoort. Zijn racewagen, die heeft hij... In de huur, kunnen neergezet. Oh ja, dat oh, oh, was leuk. Ja, dus uh, nou, dat vond je, op zo'n display staat hij ja, ja, zo ja. schuin. En dat vinden die mensen geweldig natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig. Ja, en Tim vertelde ook dat die mensen erg teleurgesteld waren... dat ze niet naar het circuit konden gisteren. Naar okay. de bewonersdag. Ja, dat, dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk Is er nog zo. wel de nodige broering over uh, <coughs> gegaan. Nou, mensen hebben het jammer gevonden. Ja, ja natuurlijk. En, uh, en terecht. Uh, want het is natuurlijk een enorm leuk... Uh, zo'n pitwalk Ja, natuurlijk, Ja, ja natuurlijk. En, en, maar het circuit heeft uh, de veiligheid ook genoemd... als een van de redenen. En dat... dat kan ja. ik me niet voorstellen. Ja, want het is natuurlijk twee jaar gewoon heel goed gegaan. Ik ja. ja. kan me wel voorstellen dat het een hoop extra geld kost met begeleiding ja, en beveiliging. Zal dat, misschien en, uh, zal dat het wel zijn. Zou kunnen. Ja. En, en sommige uh, mensen beweren dat het te maken heeft met die uh, retributievermakelijkheidsbelasting. Uh, oh, dat is een ja. kleine wraakneming. Kleine van het ja, die circuit. moeten ze volgend jaar betalen. Dus, ja, ja, maar ik denk dat de VIA dit bepaalt hoor. Ja, denk en de VIA interesseert helemaal niet of er drie euro opkomt. Nee, dat begrijp ik ook nog wel. Want dus, ik hoor al nee, dat uh, dit, dit, de kaarten dit, dit, van volgend jaar zo, zo al duurder zijn, dit is een via verhaal ja, denk je ja, 100 procent. Via, via, via, via, via, via. via, via play. Ja, en niet via, via play. is de, dat is de en niet via Play, via, play, nee, via is de, de, de organisatie, federatie, internationale mobiele weet ook alles. Ja. Klein, klein, klein <laughs> ik moet er iets, iets, iets, uh, klein een klein beetje nuanceren. De Formule 1 management zijn de organisatoren, de FOM. die gaan erover wat jij bedoelt, en de via. Dus de F.I.A. Ja, die, die gaat meer over de, de regels ja, en uh, ja. de wedstrijden zelf. Ja, je hebt gelijk. Ik ben zo blij gelijk. dat we jaar erbij hebben. Hè, ja, die, uh, ja, natuurlijk. We ja, kunnen elkaar ja. wel een klein beetje steunen, weet je hoor. In ja. deze moeilijke dagen. <laughs> ja, dat moet kunnen natuurlijk. Nou, we doen wel maar een, maar een muziekje. Zijn we al bijna klaar? Die doen we muziek, doe ik een drankje. Hoe laat is het? Al zes. Twintig. We hebben nog een half uur.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 Well, baby, we'll be old playing with all the stories that we couldn't tell. told.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 Maybe it'll be old things of all the stories that we could've told One day Ze, ze heeft Chinees gegeten. Volgens mij ben je niet moor. Nee. Nee. Oh, ze is wel Sorry. ziek als ze zo. Uh... Ja, ja maar, nee, maar ze heeft wel een mooie stem. Toch? Ja? Ze is nog steeds beter man. Ik denk die ze het zagen. <laughs> nee, ja, nee. Is, is het, is, is, is het, een of, het is wel een mooi. Is het een dochter over nee, het is een mooie plaats. Absoluut. Nee, dat is, waar, dat is waar. Het gaat over als je oud wordt en dan uh, kan je verhalen vertellen. Dat klopt. Nee, dat ben ik helemaal mee eens. Toch? Dat, maar dat is gewoon zo. Ja, dat, dat, dat is ook dat zo. Dat weet jij helemaal zeker volgens mij. Nou, net zo goed Want als jij. jij bent al vrij, bent al vrij uh, oud, toch? Nee, <laughs> nee, luister. Uh, we gaan het heel even hebben over de, de, de, de, de vrije trainingen die vandaag geweest zijn. ja. Want Verstappen heeft ze niet allebei gewonnen. Hij de tweede, uh, 23 ste achter Norris. Hoe kan dat nou? Uh, maar de, je wat de, is er met hem aan de hand? Uh, bij de tweede vrije training uh, is hij inderdaad tweede. Maar volgens mij was hij bij de vrije training één was hij gewoon de snelste. Ja, dat was hij de snelste. Maar, uh, ja, hij, maar, maar het, als je een beetje coureur bent, dan win je ze gewoon allebei, toch? Nee, uh, Kom op. Kom nee. op. Nee, ik denk dat het hem geen reet interesseert. Nee, natuurlijk niet. Waar die en, staat uh, bij, die, bij die vrije trainingen. De, ik denk en, dat het veel... Ja, nee, dat klopt. En we weten natuurlijk allemaal dat eigenlijk die vrije training helemaal niet voortdraagt. Kijk, we dus, krijgen een uh, lekker drankje van de, van hey, de firma. Die, die eigenlijk, eigenlijk stellen ze niks voor die vlijtraining. Nee, nou ja, ze, ze ja voor hun wel. Wij zien een auto rijden. Ja, maar, dat, dat is het ongeveer. Nou, en wel. Zij proberen je auto het beste af te stellen, natuurlijk. En ja, maar de, dan heb je, heb je Morgen nog... ook met al die hekwerken hek, hek, nogal omheen, een paar auto's. Ja. Ja. Heb je nog gezien? Dat heb ik gezien. Ja. Hoe werk uh, dat nou? Ja, uh, dat je er iets van vertellen? Weet je er iets van? Ook dat schijnt zo te zijn dat ze dan. Heel kort daarmee rijden. Het is een fragiele const constructie. Uh, en dat is gewoon puur om gegevens te verzamelen. En dat is een, uh, een paar twee, twee ronden. Het zit allemaal telemetrie op en zo. En, dat is uh, alles. Het. en dan willen ze weten hoe die luchtstromen uh, ja, uh, werkt. Ja, ja, ja, ja, dat ja, ja. hebben ze bij uh, Max Verstappen hebben ze dat ook gedaan, geloof ik. In vrije training 1. Uh -huh. Dan zag je wat groene dingetjes. En dat schijnt van dat vloeistof uh, te zijn. Uh -huh. kijken ze ook een speciale naam voor, hè? Ja, ja flowfish ja. Maar dat, uh, ja. Ja, dat, hebben ze, dat hebben ze ook gebruikt. Goeie naam voor kijken. een band. Ja? Goeie naam voor een band. Ik, ik dacht, uh, Dwergen in Drijfzand, uh, wat de was het Dwergen in Drijfzand, dus ja. ook een goede band. Ja, ja. Goed, jongens, het is geen, uh, uh, laten we zeggen, kan nog wel show, hè? Maar het uh, <laughs> <laughs> lijkt er een beetje op. Ja, ja dat lijkt, lijkt er een, een, beetje een klein om. beetje op. Ja. Maar, klein <laughs> maar we zijn wel gezellig radio aan het maken. Maar... Um, ja, dat verstappen die tweede niet. Meer, dat maakt ook helemaal niet uit. Eigenlijk niet. Nee, nee, nee want het, nee. Wat, wat, wat stelt het nou voor? Dat het nee, is alleen maar om te kijken van... Uh, doet Moet jij kijken wat hij morgen doet? Er viel ja. me nog iets op. dat uh, Op een gegeven moment moest iemand uitwijken uh, vlak naar die kombocht op het rechterend. Dat was bij vrije Reine, uh, ja. training 2 was ja, dat. Ja, en dan moest hij Regist. uitwijken en uh, enorme zandwolken. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat betekent dat uh, toch een hoop zand op die baan ligt. Ja, dat komt ja maar het gaat morgen harder bij je. Dus er komt nog meer zand op bij meer zand op, uh, dat en dat is natuurlijk wel. Dat vind ik wel het leuke van, van zo'n uh, zo uh, wereldkampioenschap. Dat ze in totale verschillende situaties ja, terechtkomen. Ja, ja, ja. ja, ja. dus, Met je verschillende banen en verschillende soorten asfalt. En, ja, ja. Dus ja. al die, al die uh, uh, banen geven een, ander, een andere. Hoe heet het, uh, nou, je hebt het over Zand. Uh, ik heb wel eens zo'n Amerikaanse Nesco-wedstrijd gezien. Dat zijn gewoon aparte wedstrijden op van die ovals. Daar hebben ze gewoon... Onverhard. Dan hebben ze een beetje zand euh, liggen. Hè? Oh, ja? Dat, ja? dat is echt zo. Gewoon ja, Voor de show. Ja, dat is een hele andere soort nee, wedstrijden. leuke beelden. Zie je, je ziet die gasten van de Nesco ook gewoon uh, door die bochten heen uh, driften. Klopt, oh, dat, dat, maar heeft dat heeft eigenlijk nog met Formule 1 te maken. Nee, dan? maar ja. het is wel leuk uh, om te zeggen van uh, zand in de bochten. Ja. Maar ik zie niet uh, uh, dat iemand daar driftend de Arie Luijdijkbocht uh, doorgaat. Nee, nee, nee, nee, nee, Dat lijkt me nee, nee, nou nee. niet zo'n prettige bocht om daar driftend doorheen te gaan. Ja, je nee. weet het allemaal niet hoe het was. Uh, ja, zo, hoe het ja. allemaal gaat En wellicht, wellicht valt er zondag nog een bui ja. Morgen ja, dan wordt het alleen maar interessanter. Ja. weet je al, Want dan spoelt die baan weer een beetje schoon. En dan krijg je we weer een hele andere situatie. Ja. Maar de belangrijkste uitdagen van Verstappen zal waarschijnlijk toch uh, McLaren zijn, hè Norris? Er mm, wordt gezegd dat het zelfs Lewis Hamilton is. Ja, van, zou uh, Mercedes. Uh, uh, dus. Ook Norris, of tenminste McLennan. Ja, ik denk Norris, maar Piastri is... Uh, nee, hij maakt een sterke indruk toch weer. Ja, want ik, uh, ik zag ook ja. dat in de laatste vier races heeft McLennan 86 punten uh, uh, veroverd. De laatste vier races. Mm -hmm. Dat is niet, niet wij. Nee, maar het is dus na de, de grote upgrade die ze ja, gehad ja, ja. hebben. Alleen in dus België bleven ze achter. Alleen bij ja. de laatste Grand Prix was het niet ja, helemaal ja, ja, zo als ja, het ja, ja. zou moeten zijn. Nou ja, nou staat hij er weer bij, weet je wel. Hij en, staat erbij. Sterker nog, hij was de snelste in vrijtraining. training. Ja, training, dat bedoel dus. ik ja, ja, zeggen. Ja. Ja. Hij staat er weer bij. 23, 23 ste Maar uh, daar staat tegenover dat er nu aardig gewerkt moet worden aan die wagen van van uh, onze vriend uh, Piastri, denk ik. Ja, daar zullen ze bij McLaren, denk ja. ik, niet blij mee zijn. Ik kom bij Strijder en daar, daar komen al die, uh, die uh, gasten langs, hè? die, die ja. uh, monteurs. Die komen net sigaretten kopen, en, uh, mm. een drankje en een dropje. Uh, dus op een gegeven moment van, uh, uh, um, uh, van uh, oude Renault. Alpine. Alpine. Ja. Kwam zijn gozer. En ik zei... Ja, ze, ze wordt, hard, wordt het hard werken. Hij zei... Nou ja, dat weet je nog niet. Ik zei... Ja, ze crashen wel, hè? Ja, zegt hij... Dan wordt het, uh, dan wordt het nachtwerk. <laughs> ja, mooi. Dus al die gasten... Die komen, komen daar sigaret halen. En die gaan echt naar hun werk. Ja. En ja. het is wel heel bijzonder. Want ze, ja, heel bijzonder natuurlijk. En de grap is natuurlijk... Uh, als je gasten... Die, die, die, die, uh, we kennen een aantal van die monteurs van, van, uh, van Max. Uh -huh. Weet je wel. Oh? Die, ja. die, die herken je dan wel. En, en, uh, ja, leuk. Dus die komen... Ze komen daar ook, maar die zien er exact hetzelfde uit als al die mensen die daar komen. Want ze hebben natuurlijk allemaal dezelfde kleren. Ja dat is inderdaad fijn. Maar ze moeten zondagavond als een haas er vandoor. Een haas? Ja, ze moeten naar Monza. Ja, ze moeten naar Monza en daar reizen ze volgende week zondag alweer. Zondag over de week. Ja, het is toch wat. maar Ricky zal waarschijnlijk niet meer rijden. Dat weet je niet. Je weet het niet. Misschien krijgt hij wel een spuit in zijn hand. Je weet het niet, hè? Nou ja, kan zomaar gebeuren. Hulp toch alles, toch? Ja, ja. Dat is een groot wondermiddel. <laughs> een wondenmiddel. <laughs> nou, voor je knie is het zeker een wondermiddel. Ja, dat geloof ik graag. Ja. Want als je... Ja. bedoel, als je gescheurde meniscus... is een heel, een, het is een heel onhandig, weet je wel. Ja. En het doet, is heel pijnlijk ook. Nee, dat is zo. En, dat en, is zo. en dan komt er zo'n jets erin... En, uh, en dan is het een uh, dag later en dan denk je... Is die nou, pijn in ieder geval weg? Nee, nou ja, gaat dan beter. En op een gegeven moment ja. kan je weer normaal lopen. Ja, dat doen ze bij voetballers ook. Hè? Gewoon een ja. spuit erin. Eén ja. uh, vraag aan, aan Thomas. Nou, want ik heb eigenlijk een... ook nog een vraag. Ja. Wie stelt de eerste vraag, Thomas? Jij, jij Doe jij maar. Oké. Okay. Nou, we hadden net in de Vrije Training 2 ook gezien dat uitgaande kumelbocht dat uh, Hulkenberg max blokkeerde. Ja, klopt. Het is gebeurd. Maar uh, is daar al iets uitgekomen of is dat nog oh, steeds er er gelezen. Nee, hij heeft er hem nog, nog steeds over. geblokkeerd. Ja. Oké. Okay. Ja, ik heb er niks ja. over gelezen. Ja. Het is een taxichauffeur die ja. is uh, daar ingehuurd ah, om het uh, om te blokkeren. Maar jij bent uh, ja behoorlijke Formule 1-liefhebber, hè? Ja, ja. Heb hoe jij gekeken? Want we hebben hier een prachtig scherm. Uh, bij de studio's. Nou ja, af en toe twaald ik even af en dan zat ik iets te lang op het scherm te kijken. En dan denk ik, oh, ik ben een radio aan het maken. af en toe, <laughs> ja. Ja. Ja, ik, af en toe was er 30 seconden stil. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, maar van oh. wie ben jij de, de, zeg maar, ben jij een fan van iemand? Of, uh? Uh, nou, ik heb het wel heel erg met Norris. Uh, ja? Ja, ja. ja? Ja, Max uiteraard natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, als die niet mee zou rijden, zou ik zeker voor Norris zijn. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja ik ben maar dat is ook door. meer, dat zie je ook met die jongere generatie. Die zijn heel erg op Norris, omdat Norris ook online heel veel doet en ja. veel streamt. En ja, online Ja, ja. Races ja precies. Ja, ja, al die simracers zijn natuurlijk ja. heel razend ja. populair. Ja. Ja. En, uh, ja, ik heb altijd iets gehad. Maar wij, wij zijn een soort van fan van Formule 1. En meer van het hele pakket. Ja, inderdaad. Wat ja. er, wat er, wat er ook niet al die jaren een, is geweest. En, nee, dat heb ik ook nooit zo gehad. Nee, en iemand maakte nog vandaag zijn debuut. Misschien weet, weet jij iets van de achtergronden van een zwart man. Ja, daar heb ik... Die reed voor... Uh, waar, waar reed die voor, voor hij voor? Hij reed... Ja. Uh, Formule <laughs> 2. Hij reed, reed voor Ferrari. Ze hebben ja, de eerste uh, vrije training. Ja, dat, dat klopt. Uh, wat ik ook heb me laten vertellen, is dat de rookies dan voor een aantal keren ja, in de actie klopt, ja. moeten komen. Ja, ja, en hij is er dus één van. En er is ook wel een hele hoop gedoe geweest. Want uh, hij heeft, uh, in de Formule 2 heeft hij met een Russisch paspoort gereden. Oh, ja, ja oh. een Russische nationaliteit. Oh, dat, ja. Maar vanwege het verhaal natuurlijk van uh, de oorlog in uh, Oekraïne... Ja, uh, heeft men gezegd... de Russen, dat wordt een beetje een uh, probleem. Uh. Maar omdat hij ook nog uh, een Israëlische achtergrond... Sterker nog, hij is in Israël geboren. Ja, heeft hij gezegd... Uh, nou, uh, ga ik dan met over een, om met een Israëlisch je, paspoort en onder de Israëlische uh, nationaliteit En de dat, dat gebeurt dus nu. Een uit Israël. Bijzonder. Ja. Dat gebeurt dus nu. En ja. hij is, uh, ja, dat weet je, Aapir. Maar goed, uh, uh, ja. wat, wel, wat wel zo is... Uh, als je kijkt nu bijvoorbeeld naar uh, wat, er, uh, wat er allemaal aankomt aan uh -huh. nieuw. Jongeren, zeg Nieuwe maar. jongeren, ja, en ja. mensen die. Want zo'n uh, zo jongen die bij, bij MP Motorsport uh, rondrijdt. Ik uh, ben even zijn naam kwijt. Uh, De heet die man. Oh, ja, ja. Ja. Nou, dat is, dat is best een, een goede rijder. Maar uh, je hebt nu is er een situatie dat niet iedereen meteen zijn plekje binnen die Formule 1 hm. opgeeft. Dus je hebt, ik, ik denk dat je een soort moment van opstuwing gaat krijgen van talent wat er eigenlijk doorheen wil moet gaan komen ja, naar die Formule ja. 1 en dat dat als een soort stuw meer erachter zit en dat dat omdat ja. de huidige rijders niet 1, 2, 3 plaats maken houdt kort ja. ja Ik ben, uh, ik ben kort nee dat nee, dat is, nee ik, ik, ik, ik zit uh, gemuteerd gisteren ja ja ja, ja nee duimen een uh, uh, beetje ja, maar be be het... be be beetje er straks de, de, het grootste talent wordt... Uh, die we, die vertel, we, vertel. Die, die we uit, in Ja, René Lammers. Dat nou, de, uh, nou, nou, ja, de, nee, dat moet ik nog zien. Moet je nog zien maar nee, maar, hij rijdt natuurlijk hartstikke goed, maar... Uh, ja, uiteindelijk... Uh, uit, van al die karters, uh, jonge karters... Is hij de beste. Ja, maar er zijn er maar heel weinig echt doorgedrongen tot uh, de top hè, tot, de, tot, ja, Ik noem hem Max Top 20 Verstappen. van de wereld. Ja, Max Verstappen en, uh, en Norris en noem maar op. En Norris. Ja, dat klopt, dat klopt. Al die ja, gasten ja, hebben gekart nee, natuurlijk. Ja, dat klopt. Nou ja, we hadden vanmorgen natuurlijk ook Bas vinden. Ja, keer Bart, Bart Visser. Nee. Bart, Bart Bas Bas Visser, Visser. Ken ik nee. Die rijdt vanmiddag 4. Ah, dat was wel een mooie ja. interview trouwens. Ja, ja dat is leuk, dat leuk ook comfort, dan? Ja. Ja. Ja. Ik wist is dat dus ook niet. Dan? Ja. ja. ja. Oh, leuk. Hij was bij die, bij die meiden van, uh, van Dolly en zo. Dat was een heel leuk gesprek, moet ik was zeggen. leuk. Oh. Ja, want hij vertelde ook dat hij eigenlijk uh, uh, vlak voor het hij in die wagen zou stappen, die Formule 4, dacht hij dan, oh god, ik durf, ik durf eigenlijk niet. Ja, ja, ja. ja, nog, ja. Geweldig, man. Maar wel Bijzonder, want naast Jan Lammers is er eigenlijk geen zandvorter geweest, die op redelijk hoog niveau heeft gereest. Nee, nee. nee hè, niet E3. Nee, nee, nee. nee. Ja, ik denk dat Jan sterker nog, ik denk dat Jan de laatste eigenlijk is uh, geweest. De eerste en de laatste. Ja, en uh, daarna is er niet echt uh, eentje vanuit nee. dit dorp nog uh, nee. doorgetrokken. Ja, daarvoor had je nog een aantal, maar... De rostige jacht staat de, de Silver. Uh, Nee, nee, die kwam niet uit uitstand voor. Nee, Wim Loos, Wim Loos natuurlijk. Wim Loos ook. Wim Loos had, ja, Wim Loos had, uh, had groot door geweest. kunnen dringen. Ja. Ja. ja, tot de top. Dat denk ik ja. ook wel. Oké okay, jongens, we gaan nog een plaatje draaien. Ben je er klaar voor, uh, Thomas? Altijd. Ja, Goeie ja. muziek, Thomas. Ach, ik ben, ben, bezig, ben zo blij jongen. met dit ja, soort bezig. muziek. Ga even dan. Weten jullie weet wie dit is? Ja, ik ja, ga even dansen. Laat maar horen. Dit is Koenks. Ja, dat wil ik zeggen. Never going home. Ja, heel goed. Dat, uh, ja, wie, wie waren dit ja uh, Brian ja. Eyes. Ik had het al gezegd. hè? Brian Eyes, first. Oh, je hebt het, oh ja, je hebt het al gezegd. Nou, doen we het niet herhalen ook, toch? Dat? Nee. Klopt, klopt dat? Brian Eyes. Nou? Denk ik aan Art Carvington, ja. maar. Brian Eyes. First yeah. day of my life. Heel goed. Of, life. Oh, je, je. of heb ik het verkeerd? Uh, je hebt het verkeerd. Je hebt Shazam op. Ik zou maar even gaan updaten. Sjaar <laughs> even. Je moet hem updaten. Hoi, hoi. Doei, doei. Heel ja, goed. Uh, uh, wat, wat was het, uh, Koengs? Koengs. Koen's. Ja, zo heet die groep. Koen's. En dan uh, Never Going Home. Never goeie, Going Home. Mooie, mooie titel. Hé, hey, luister, we gaan morgen de tweede <laughs> dag in van uh, Z, ZFM. Niet CFM, maar ZFM. ZFM. ZFM, ZFM Race Radio. Race Radio. Ik had er uh, nog een hele discussie over met uh, de jongens die dus waren begonnen. Hoe heet ze, uh, Willem en Charles? En? alleen maar CFM. Maar goed. Uh, ja, maar het is toch een Nederlandse, een Zandvoortse zender? Ja, zeggen zeiden het uh, vroeger ook al CFM. <laughs> maar goed, ja, dat maakt maar... verder niet uit. Goor, Wij vroeger. Zijn nou, op, CFM is op. of ja, Morgen is het, 16 uh, nee, augustus, nee. is de tweede dag van de Dutch Grand Prix. Uh, weekend. En, uh, we beginnen morgen weer om 10 uur. Dan uh, zit ik met Ben uh, Zonneveld, ja? eigenlijk de, de vaste presentator van uh, Goedemorgen Zandvoort. Hè? Mm. Uh, en daar, wij zitten dan niet in plaats van 2 uur zitten we drie uur. Okay. Dus tot 1 uur en na 1 uur komen uh, Rob uh, Harms en Ben Ofeugen. Met hun uh, uh, zo ook op zaterdag En dat is een uh, extended version. Want uh, normaal zitten ja, ze uh, van 2 tot 5. Ja, en zij uh, gaan ook 4 uur uit. Ja, ook 4 uur. Van 1 tot 5 inderdaad. Ja. En uh, van 5 tot 6 uh, zitten wij twee en dan. Kan dat? Oh. Ja, dat dus dus uh, ja, de, de nou, kan. Maar eigenlijk? Moet hij de goede melding Van 5 tot 6 kan ik misschien wel. Uh, in oh, dat kan je wel. We. Ja, want jij, jij moet toch werken morgen? Ja, morgenochtend. Oh, uh, okay. Dus jij, jij bent morgenmiddag maar, hier ook. Hè? Ja, maar dan kom ik naar de qualifying. Na de qualifying? Ja, die is tot vijf uh, uur. Vier ja. tot vijf, dat klopt. Ja. Want als we naar het, even naar het uh, raceprogramma kijken, om tien voor tien... Uh, is de eerste race de kwalificatie van de Porsche Supercup uh, morgen? Mm. Dan krijgen we nog een, een derde vrije training van de Formule 1 om half 12 tot half 1. Ja. Dan komt er een sprintrace om korter voor een van de Formule 2. Ja. Om drie uur is de kwalificatie van de Formule 1. En uh, om, uh, om te voorkomen dat iedereen tegelijkertijd de circuit verlaat, is er nog een uh, race, uh, race 1 van de Porsche Supercup Cup om vijf uur. Oké. Okay. Dus dat is wel leuk, uh, tot half zes. Ja. Dus dat is het programma van morgen. Uh, ja, als we iets verder in de week uh, kijken, dan uh, komen we bij jouw programma alternative. hè? Ja. En jij, Piren, Donderdag, zeker? Dond Dond ja. Donderdagavond, altijd, hè? Uh, nou pas, ja, het is, niet, uh, het is uh, zelfs één keer in de <coughs> maand... En het is een laatste donderdag en zelfs nog een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Ook nog een keer. Nog. Ja, en je, dus dan draaien we, we alleen maar Noord-Hollandse ja, dingen. Maar ook. En je hebt, uh, je hebt uh, live gasten? Uh, normaal gesproken wel, maar ja, augustus is een festivalmaand. En dan zijn ze weg, allemaal ja. uh, bezig. Of ze zijn met vakantie, want dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Maar ik hoorde uh, Wendy Moore. Uh, Wendy Moore komt, die komt komende donderdag. Ach, we want more. Ja. Dus, uh, ze heeft laatst opgetreden bij, uh, Wapen bij het Wapenfestival. He? Ja. Ja. Ja. Ben je daar geweest? Hoor. Nee, nee, daar ben ik niet geweest. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ze heeft wel de nek weer uitgestoken, Birgit. Want uh, uh, de ene artiest naar de andere was er gisteravond ook en, en vanavond weer. Hè. Bij, bij, uh... bij uh, voor, We hebben een groot podium staan. Ja, dat weet er ik. Er staat ja. ook een groot podium op het, op het uh, Raadhuisplein. Ja. Een of andere uh, extens, extension versie van een vrachtwagen. Hebben heb ja, heb het gezien of niet? gezien, ja. Enorm ding. Enorm ding. En dan staat er nog Ik een, dacht een, dat, er, dat er een militaire kolon ja, was. Kolonne, ja, dat dacht ik ook. Waar die skutraketten vanaf worden gevoerd. Ik denk, nou, gelukkig viel het mee. En dan heb je... Nou, ik, daar zit ik midden in, in de Haltestraat dan. Dat vind ik helemaal niet erg, die muziek. Maar je hoort het van alle kanten. Aan de ene kant hoor je Amsterdams muziek. Ja, en, en dan ja, hoor je... Ja. Daar hoor je Mental ja, Theo in. Je zit echt in, en, in, ja. zit echt in het, Je in het, wordt er echt, echt ja. van twee kanten. Ja, het is wel grappig, ja. grappig, grappig gezicht. En waar, waar, waar ik woon, hebben we nog redelijk. Uh, uh, ja, zitten we uh, nog redelijk uh, buiten de vuurlinie? Hè? Buiten de vuurlinie. En uh, zijn de ramen ook redelijk uh, ja. uh, dik. God. Maar ja, ik, ja. Ik, ik zit dan buiten te kijken. Weet je wel lekker. Uh, een normaal glas uh, met lekkere uh, bier. Uh, in plaats van een uh, slap plastic dingetje voor vier. 4 euro? vragen ze nu, geloof ik. Ja, ik heb wel. geen idee. Ja, het, het zal ja, niet goedkoper worden. Het zijn wel prijzen hoor. Goeiemorgen. Nou hè? hè? Niet normaal hè? Ja, het is 3,5 geloof ik. Ik weet, ik weet het eigenlijk niet, maar het is toch geld. Heb je bij een bier voor? Nee, dat valt wel mee. Nee, maar goed. <laughs> alle alle, nou, alle heb je wel horeca. Daar er veel zwijn voor. Ja, dat, absoluut. Alle, alle horeca doet er heel veel aan om het uh, zo geslaagd te houden. En ik denk dat het vanavond gewoon heel druk wordt in de dorp. Zij, denken. Morgen, ik, weet het wel Ja, ja het wel het zeker. En zondagavond ook? Zonder en Kijk, als Max weer wint, wordt het ja, natuurlijk weer een giga uit. feest. Ja, dan wordt het een gekke huis. Dan wordt het een ja. feest, ja. Ja, leuk man. En dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. Maar ja, uh, ik weet niet hoe laat het is. Wat we uit zeggen. Ja, sorry. Nee, ik weet het ook niet. Maar ik denk dat het... Uh, nou, we ja, we hebben nog een kleine is, vijf uh, minuten. 17.54. Ja. 17, we gaan nog een klein uh, plaatje draaien. Ja? Om eruit te gaan. een beetje En dan gaan we straks nog even de... de ja, ik weet het lijf, niet. De luisteraars uitzwaaien. Zullen we dan een plaatje draaien van Wendy Moore? Ja. Ja, dat is leuk. Ja, tuurlijk Ik heb alles. hè een hele computer vol met muziek. Helemaal goed. Kijk, heel goed Thomas. Jij begrijpt het. Light don't think i have enough in the dark i'm out of sparks from the flame i kind of lost. I'm almost ready to turn back now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 Falling apart and you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done And I tried to find a lie you don't know just how far you should run The dawn after the darkest dusk again Are you out of your mind? Don't you dare for me Tonen van Wendy Moore, onze zon voor zangeres. Ja, ja doe het uh, goed hè? Ja, en er, er is er nog één in aantocht. Oh, kijk eens aan: Ruud Houwling. Ruud Onthoud uh, de naam. Want die uh, komt uh, eind van uh, de komende maand met een nieuwe album. Leuk, en dan kom bij jou in de studio, neem ik aan. Ook dat. Ja, en ook in een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, maar dan in november. Ah geweldig. Nou, mensen dan maar nog in hun agenda kunnen schrijven. Schrijven denk ik ah. jij ja, wel. Nee, luister, we gaan Wat morgen uh, eerst beginnen dus met uh, een verlengde versie van uh, Goedemorgen, Stanford, onder het parapluven eigenlijk van Race Radio. Maar uh, onder andere komt langs uh, Gorgen. Gorge. Zeg jij dat wel? Gorge Lorenzo, uh, de, de motorrijder. Cubaan? Oh nee, er de cubaanse gieter is. Ja, is leuk. Die komt rond uh, half elf. En uh, uh, we gaan verder kijken wat we gaan doen, dat klopt helemaal goed. Uh, ja, want want jij, jij zit ook weer bij de... Wat is er, doen? Zeg, ja, nou, zeg Tom. maar, we hebben nog 15 seconden. Thomas wordt niet goed zeg. 15 ja, ja, seconden jongens, vijftien seconden. seconden. Nou, dan, we nee, dan zeggen we uh, tot morgen. Uh, tot de volgende keer <laughs> en de volgende keer is morgen. Tot hey. zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.